Tot hij op is. Dan breng je me terug. En als ik hem niet zou nemen? Dan blijft hij hier liggen voor aan de hoest. Dat zou zonde zijn. Daarom. Zo'n ding wordt er niet bij, En waarom neemt hij hem niet zelf? Omdat ik er al één heb. Koffie! Zou ik zou het wel doen. Ik zal erover denken.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 Omdat het mijn schappen zijn. Wie zegt dat? Toen Balk. En als jij daar kritiek op hebt, dan moet je bij hem zijn. En niet bij mij. Was hier? Ja. Is Balker? Ja, hij is er. Heeft hij geen bezoek? Nee, hij is alleen. Heb jij onze kluis aan Rijntjes gegeven? De helft.